Dit is Corso Radio. Erik op zaterdag. Ja, er komt op uh, Corso Radio allerlei muziek voorbij. Hè. Nederlands, Engels, dance, classics, af en toe hard rock. Meezingers, instrumentale liedjes, interviews. Van alles hoor je voorbij komen. En dit is uh, ja, een gedeelte van dat uh, Corso Radio. Ik ben er uh, ja, anderhalf uur, zeg. Zo, goeiedag. Want uh, de heren die zijn uh, onderweg naar uh, het buurtschap, moet ik even kijken. Uh, Oud Dommelen, dat begint om uh, half acht, dan schakelen we weer over naar het bekende busje. En uh, dan uh, wordt het gepresenteerd door uh, Henry natuurlijk en Johan Flemings. Ja, dat is uh, onze, onze gastpresentator. Ja, leuk is dat hè. Oh jongens, hij doet ook overal aan mee ook hè, die Johan. Maar goed, welkom. Dit is uh, Corso Radio. Een goede raad. Zeg het met bloemen, zodat men je verstaat. Zeg het met bloemen, dan zeg je nooit je veel. Van laat je bloemen spreken, dan krijg jij ook je deel. Van laat je bloemen spreken, dan krijg jij ook je deel. Komt iemand uit het ziekenhuis, dan gaat er een voor jou? Geef jij graag een bloemetje om de vriendschap te bewaren? Bij een jubileum is zo'n ruiker ga gezien. Ja, zo verdiep je vriendschap en het staat leuk bovendien. Zeg het met bloemen, dat is een goede raad. Zeg het met bloemen, zodat men je verstaat. Zeg het met bloemen, dan zeg je nooit je veel. Wan laat je bloemen spreken, dan krijg jij ook je deel. Wan laat je bloemen spreken, dan krijg jij ook je deel. Er is haast geen gelegenheid, waar geen bloemetjes bij horen. Ze zeggen zo geweldig meer, dan duizend mooie woorden. Dus koop je rode lozen of een mooi boeket voor kleur.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 Spelen met een spelletje op VOSFM. Jouw favoriete platen aanvragen? Of iets anders dat je kwijt wilt? Stuur een WhatsApp naar 06 465 56789. of bel met 040-2010-904. Want wij luisteren ook naar jou. VOSFM. hier hoor je valkenswaard.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 Ja, dat valt nog niet mee om kaartjes voor Stromae te regelen, want uh, als je dan zeg maar uh, hoort dat Stromae een concert geeft, dan uh, moet je er snel bij zijn, want voor je het weet is het uitverkocht. Ja, ik ga er uh, waarschijnlijk ook heen, dus gaat het gaat helemaal goed komen. Stromae, hoorde je met Laanverg, ja, het is een uh, leuk liedje, moet ik je vertellen. Goed, snel. Nou, we hebben vandaag over het algemeen redelijk weer gehad tijdens de Corso. Nou ja, af en toe wel een stortbui, het was even regenachtig, maar vanavond blijft het over het algemeen droog, uh, vooral in het zuidoosten. Er kan wel af en toe een klein buitje vallen. De komende nacht koelt het af naar 11 tot 13 graden. En in de loop van de nacht ontstaan er misbanken. Maar verkeershinder wordt er niet verwacht. Ze dus kijken naar morgen, als de Corso begint. Over 20 uur, 14 minuten en 24 seconden. Want ze zijn aan het aftellen. Dan eh, begint de dag op sommige plekken wat grijs, maar de zon komt regelmatig tevoorschijn. De temperatuur die stijgt naar 21 graden aan zee tot lokaal in de regio Valkenswaard tot 23 graden. Dus nou, dat is lekker toch? Gaat helemaal goed komen. Welkom, dit is Corso Radio. Steunen we jou, de wagenbouwers. Hallo. Dit is Corso Radio. Casey en de Sunshine Band, ja niet weggaan, want we zijn er gewoon 24 uur per dag en we gaan zelfs in de nacht door, ja. Maar zelfs uh, vannacht dan, uh, gaan we zelfs wat buurtschappen uh, bezoeken. Dus het gaat helemaal goed uh, komen met het busje. Casey en de Sunshine Band hoor je met Please Don't Go. Ja, het busje is nu dus uh, inmiddels uh, onderweg uh, richting uh, Oud Dommelen. En dan is er ook een, uh, een gastpresentator, Johan Flemings. Dat is leuk. Ik heb een leuk fotootje van hem gezien op de app. Dus dat gaat helemaal goed komen. En uh, verder ook nog een appje gehad via het 06-nummer van Giel. Of wij een liedje voor de reisvennen wilden draaien. Maar hot chocolate met Emma. Nou, oké, okay, dan hier dus Emma. Emma Lee.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 I'm gonna make you the biggest star this world has ever seen. At 17, we were wed. I'd work day and night to earn our daily bread. And every day, Emma would go out searching for that play that never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 On that silver screen Emily Emma, Emily I'm gonna make you The biggest star this world Has ever seen December night, when I opened up the bedroom door to find her lying still and cold upon the bed. A love letter lying on the bedroom floor. It read, Darling, I love you, but I just can't keep on living on dreams no more. I tried so very hard not to leave. I just can't keep on trying no more VOSFM Liedje binnengekregen of we dat wilden gaan draaien Tijdens uh, Vos uh, Tijdens uh, het uh, Corso Radio Event, S van Velzen nieuw liedje Dit Melodietje, zo heette die Puck en Jeffrey Neggers, die willen graag Mega Mindy En dan wel de Mega Mindy tijd Nou, ik heb een leuke versie voor jullie Luister naar Corso Radio. naar Corso Radio, VOS FM. Hallo, hier zijn we dan, DJ Arnout en Jolland Flemmix met de Bonten. Gesingen... Alweer twaalf jaar geleden hè, voor Johan Vlemmings met uh, DJ Arnoud en de bonte koe. Nog 19 uur en 52 minuten en 47 seconden. Dan uh, begint de Corso in uh, Valkenswaard. En uh, ja, wij zijn er natuurlijk bij hè, met uh, Corso Radio. Een appje gehad via 0646556789. Of wij de band zonder banaan en DJ Michel wilden draaien met echte vrienden. En dat uh, moest even speciaal voor Jesse en David. Nou, hierbij... In elk gevaar waar ik ook ging, daar zag ik voetstappen. Twee pana's tot daar, dat het bij mij ook slecht kon gaan, was mij ook onbekend. En blond zag ik maar een paar, ja waar was jij op werden de sporen weer compleet. En ik heb je toen gevraagd, waarom jij dat eigenlijk?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 Ja, dit is Corso Radio. De Dyer Straights hoor je, money for nothing. Goed, we hebben als het goed is contact met uh, de echte Brabantse vierman. Er is niemand anders als. Dames en heren, hier is Ben Henkes. Ben, goeie. Nou ja, goedenavond nog hè. Ja, goedenavond, inderdaad. En uh, we hebben in uh, heel wat delen van Brabant uh, flinke uh, wolkbreuken gehad. Uh, ik weet niet of je het hebt gehoord, maar. Ja. Een van de bushaltes, uh, daar wilde een chauffeur, uh, de, de mensen die dus daar voor de bushalte stonden of in zo'n bushuisje, die wilde de chauffeur uh, zo uh, gedienstig zijn. Dus hij gaat vlak langs, en, uh, vlak langs die bushalte, maar iets te dicht en hij rijdt gewoon het dak van dat bushuisje af. En dat dak, dat kregen die mensen op hun, uh, op hun kop, zal ik maar zeggen. Jeetje zeg, en hoe is het met die mensen afgelopen dan? Zijn die naar het ziekenhuis gebracht ook? Uh, vier zijn er naar het ziekenhuis gebracht, vier gewonden en twee die uh, zijn in de ambulance zijn ze, hebben ze kunnen uh, zijn ze verbonden en die konden dan weer naar huis. Ja, wat, wat, uh, wat, wat kun je nou het beste doen als het onweert? Want uh, mensen zeggen vaak, weet je, niet onder de boom staan, niet bij het water, ramen dicht houden, niet voor het raam staan. Wat, wat, wat, wat kun je nou het beste doen? Want ja, volgens mij pakt bliksem toch alleen hoge punten. Nee, het bliksem kan in verband met de neerslag ook met die neerslag meekomen. En dan krijg je de volle laag en dan ben je er in het algemeen geweest. Dus uh, je moet proberen om binnen te zijn. Anders dan krijg je grote problemen. Dus ik zou zeggen, blijf binnen. Ja, nou is... Ja, in ieder geval. Ja, gewoon binnen blijven. Oké. Okay. Hey ben, uh, het weerbericht voor zondag erg belangrijk. Ik zou zeggen, vertel eerst even wat het vanavond gaat worden. Want uh, ik had gehoord dat Joe Flemings ook nogal uh, ja, zegt... Maar van droog weer houdt. Krijgt die droog weer ook? Jawel, vanavond dan zijn die buien zijn verdwenen. Om vier uur was, had Brabant nog de volle laag her en der. Dat viel hier wel erg mee. Dat kregen wij, pas, dat kregen wij om twaalf uur, die wolkbreuk. gevolge waarvan die chauffeur een dak van het, van het bushuis af. Maar goed... Um... Na vier uur was het op zijn hevigst in de rest van Brabant. Die uh, buien zijn nu uh, gestopt eigenlijk. Er is geen bliksem meer over. En dan uh, vanavond en vannacht wordt het droog. Temperaturen zakken uiteindelijk uh, na vanavond. naar tussen de uh, 14 en 16 graden. Okay. Morgen overdag dan uh, misschien wat grijs door mist. Maar later trekt de mist op. En in de loop van de ochtend, dan gaat de temperatuur omhoog bij zonnig weer. Mooi. Oei. En dan kan het 23 graden worden. Wow, dat is heel goed. Want om 12 uur over 19 uur en 43 minuten. Want ja, er staat hier zo'n tijdklokje. Dan begint die Corso in Valkenswaar. Dus dan moeten ze een mooi weer hebben. Dus dat komt goed uit dan. Ja, dat komt heel goed uit. Nou, hartstikke weer dan. Nou, hartstikke top. Hey Ben, heel erg bedankt voor je belletje. Blijf even aan de lijn. hè? Dan uh, praten we nog eventjes lekker bij. Goed, dit is uh, Corso Radio en dat was het weerbericht met Ben Henkes. <laughs> maar eerst is het tijd voor Arne Jansen. Hier zijn de zeven brieven weer terug op de radio. Het heeft lang geduurd, maar ze zijn volgens mij ook uh, uiteindelijk aangekomen. Zeven brieven Regen, eenzaam sta ik aan het stille straf. Pijn. Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kom, dan vloog ik nu naar jou om te zien of jij nog van me houdt. Zeven brieven heb ik jou geschreven. Ja, Arnie Jansen. Zeven brieven. Ja, lekker liedje. zat na het weerbericht van Ben Henkens. En hij vertelde het al dat het morgen goed uitkomt. Rond 12 uur wordt het best wel mooi weer. Dus in verband met die Corso valt het echt niet in het water. Gaat het gaat helemaal goed komen. Nou ja, Ben, bedankt voor, voor je weerbericht natuurlijk. Ben Henkens, de enige echte Brabantse weerman. Laten we eerlijk wezen. Ja, uh, ik zei toen straks uh, half acht. Uh, Henry en Johan Flemings, Maar dat, was, dat is acht uur. Dus ik ben er tot acht uur vanavond. En dan uh, nemen hun het over. En dan. Uh, dan zijn ze natuurlijk bij uh, Kompas, hè. Ja, dat gaat gezellig worden daar. Uh, ik heb trouwens ook nog een, uh, een liedje voor het buurtschap Kompas. En die moest ik van meer te draaien. Of wij uh, het toppertje wilden doen. <lacht> ah, Oké okay, dan. Nee, ik vind dat leuk, hoor, die liedjes. Ja. Door aan de kost, dan zag ik jou. En ik ben hier lekker, dus zag Nu zie je ze m'n je met mij. Ik ben de slagroom en je vrouw Doe mij een toepeltje in een bliezer en een nas En doe er ook maar een dubbele whisky bij wordt vanavond gaan en remmen los En we dansen, we springen zij zo bij Alle mensen stonden maar te dansen Maar er was niemand net zo mooi als jij De hele avond hebben we open chance. En ik vroeg schat wil jou wat drinken van mij Voor de laatste ronde Ze sprong de bar op En weet je wat ze zijn. Doe mij een toepertje In een briezer en een nas een doe er ook maar een dubbele whisky bij Doe een vanavond Gaan en remmen los En we dansen, we springen zij zo bij Oké okay, de mensen, ga je allemaal die handjes je zien Laat jezelf even horen, toppertje! Ja hoor, riesetje en een nas, dubbel whiskytje doe wel helemaal niet zo moeilijk over Weet je wat, haal een rondje voor jezelf And then we're over. Discorso Radio. Que calor. <laughs> Wat doet u nu? Ja, dat was uh, Tatjana. Hè? Baila, baila. Ja. Uh, Koen die, uh, heeft een appje gestuurd naar 0646556789 naar Corso Radio. Of wij uh, speciaal voor Lauren en Mirten het volgende liedje willen draaien. like Erik van Vliet. Oh my god! Yeah. Wij zijn de slijpers en komen hier uit Parijs. Ritsi-pi, ritsi -pa, We zingen hier op de zender een andere wijs. Ritsi-pi, ritsi we slijpen de messen, de vorken en de scharen en we drinken graag een Hollandse klare receptie, ritzi ritzipa ritziboem. We slijpen de messen, de vorken en de scharen en we drinken graag een Hollandse klare receptie, ritzi Ritzipa Rietzi boem. Ritzipi, ritzipa, wij zijn de slijpers en komen hier uit Parijs. Ritsypie, ritsypa, ritsyboem. En als je eenmaal op drie komt, dan is het altijd prijs. Ritsypie, ritsypa, ritsyboem. Wij trekken langs bossen, langs velden en langs wegen. Want we komen daar de meisjes dan tegen. Ritsypie, ritsypa, ritsyboem. Langs bossen, langs velden en langs wegen, want we komen daar de meisjes dan tegen Ritsi-Pi, Ritsi-Pa, Ritsi-Poe. Ritsi-Pi, ritsi Wij zijn de slijpers en komen hier uit Parijs, Ritsi-Pi, ritsi pa, we kunnen donders goed slijpen, hier volgt het bewijs. Principie, principa, boem. Van waar wij gaan slijpen, u mag het heus wel weten. Nou, daar zal men ons beslist dus niet vergeten. principi, principa, boem. Van waar wij gaan slijpen... U mag het huis wel weten, nou daar zal men ons beslist niet vergeten. Ritsy pie, ritsy pa, ritsy boe. wij pa, zijn de slijpers en komen hier uit Parijs. Ritsy pie, ritsy En als wij slijpers gaan slijpen, dan is het altijd prijs. Ritsy pie, ritsy Niet wij er niet tussen zullen knijpen, blijven bij met liefde overal slijpen. Ritsi pi, Zolang wij er niet uit zullen knijpen, blijven bij met liefde overal slijpen. Ritsi pi, ja, het liedje kwam ook vol in uh, voor de wekker wakker toen we de foute week hadden. Hè? De Slijpers en wij zijn de Slijpers van Parijs. Welkom, dit is Corso Radio. We zijn er weer. Tot 8 uur. en Pokerface. Ja, ze was laatst in Nederland voor een uh, leuk concertje. Ja, ik heb een, uh, een appje gehad van uh, Anne van Gestel. Uh, ja, als we het duo wilden draaien met de Bami Schrijf voor nieuws namens de blauwe meisjes van Dommeldal. Ja, ik probeerde je net te bellen, Anne, maar je nam niet op. Als had je het zelf eventjes uh, leuk kunnen aankondigen, dus dat zat er helaas niet in. Maar goed, uh, in elk geval uh, speciaal uh, voor jullie daar uh, is het uh, duo aanwezig met de Bami Schrijf. Ik wil een baardje schijf, zo mooie ronde, goed gevulde schijf. Daarom scheelt mijn hele lijf. in leven blij ik wil een maamie scheiden zo mooie ronde uit het hete vet zonder echt die carnaval. Zij de volle lessen, gaan wij dan snel op zoek naar zo'n schijf uit de stek, Ik wil een maan die schijf, zo'n mooie ronde, goed gevulde schijf. Daarom scheelt mijn hele lijf, dat is waarom ik echt ille Zo'n mooie ronde uit het hete vet, zonder echt niet carnavalen, een lege buik is echt niet lallen. Na vele glazen bakkoop en vele glazen bier worden wij Zonder echt die carnaval een lege buik is echt niet Ik wil een baarmoederskij, zo mooie ronde, goed gevulde schijn Zonder echt die carnaval een lege buik is echt niet Dag en nacht steunen we jou, de wagenbouwers.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 Lily Ellen, ja en toch uh, leuk gebracht en ook netjes gebracht vind ik hoor met de titel met de naam Fuck You, hè? Ja toch? Fuck You moet je eigenlijk zeggen in het Engels, hè? Natuurlijk. Goed, dit is uh, Corso Radio, welkom. We zijn uh, vandaag uh, zaterdag nog 19 uur en 12 minuten. En dan begint uh, de Corso in, uh, in Valkenswaard. Als je meer informatie wilt over de Corso, dan kun je dat uh, natuurlijk doen via de website corsovalkenswaard.nl. Daar staat uh, veel informatie op en uh, ik hoorde net dat uh, de heren al onderweg zijn uh, naar hun volgende... Uh, plekje waar ze gaan vertoeven, Johan Flemings en, en Henry, die gaan naar Oud-Dommelen. Daar komen ze om een uur of acht aan. Ja, ze zijn daar veel eerder natuurlijk, maar vanaf acht uur dan gaan hun het overnemen. Ja, ze krijgen wel af en toe ook wel eens appjes en zo binnen waar geen naam bij staat. Er staat er helemaal niks bij. Er staat alleen een tekst in en ik zal hem even, even voorlezen. Moet ik even de, naar het scherm toe. Wordt er nog gezopen of hoe zit dat? Van de vier toze matrozen. Aha, de Toze Matrozen. Nou, ze luisteren. Hallo party people. This is your captain, Shorchef, speaking. Welkom op boord Party Freaks Airways. After de takeoff, we will pump up the sound system, because we going naar de klote. Morgen is de taxi om zeven We're Spelen met een spelletje op VOSFM, jouw favoriete platen aanvragen of iets anders dat je kwijt wilt. Stuur een WhatsApp naar 0646556789 of bel met 040 2010 904, want wij luisteren ook naar jou. VOSFM, hier hoor je Valkenswaard. Wordt er nog gezogen? of hoe zit dat? Even lekker aan die bel. Vergeven zijn de zonden die ons binden. We drinken op de hemel en de hel. Dan gaan we met z'n allen naar de hoede. Van Rio de Janeiro tot Goede. En voordat we de haven binnenlopen, drinken we nog eentje op de zee. Wordt er nog gezopen of hoe zit dat? Vergeven zijn de zonden die ons binden. We drinken op de hemel en de hel. Dan gaan we met z'n allen naar de hoede. Voor Rio de Janeiro tot Goedee. En voordat we de haven binnenlopen, drinken we nog eentje op de zee. De kapitein, die lag weer eens De rotten in een kooi. Zijn hele hut lag overal. Was een en voordat hij in coma ging, was het laatste wat hij zei: geef me nog een whisky met een ijsklontje erbij. Wordt er nog gezopen of hoe zit dat? Trek eens even lekker aan die bel. Vergeven zijn de zonden die ons binden. We drinken op de hemel en de hel. Dan gaan we met z'n allen naar de hoederen. Van Rio de Janeiro tot Goedee de haven binnenlopen, lopen drinken we nog eentje op de zee de stuurman zei op volle zee ik heb een goed idee hij zoop een flesje even leeg en daarna nog eens twee en toen belde hij de reder en zei met zijn dronken kop we hebben een probleem want de drankvoorraad is op wordt er nog eens open of hoe zit dat trek eens even lekker aan die bel vergeven zijn de zonden die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 Even lekker de bel. vergeven zijn de zonden die ons binden. We drinken op de hemel en de hel. Dan gaan we met z'n allen naar de woede. Van Rio de Janeiro tot Goeree. En voordat we de haven binnen lopen, drinken we nog eentje op de zee. Nu staan we met z'n allen zo droog als een woestijn. Is hier dan niet iemand die een kastelein wil zijn? We ja, ja. vallen in de hele wijf, we gaan. Allemaal nog een keer, kom op, de gaan we. Hey, Wordt er nog gezopen of hoe zit dat? <middels> Trek eens even lekker aan je bel. Vergeven zijn de zonden die ons binden. We drinken op de hemel en de hel. Dan gaan we met z'n allen naar de hoeren. Van Rio de Janeiro tot Corée, en voordat we de haven binnen lopen, dan drinken we nog één, dan drinken we nog één, dan drinken we nog één, nog één, nog één, nog één. Nog één, nog één. Wat? Oh, nee. Leuk hè? Kijk, als je dan uh, verzoekjes doet, dan uh, leer je in één keer, want dan uh, kom je uh, achter muziek die je zelf nog niet eens kent. Dit waren de vier tuoze matrozen en wordt er nog gezopen of hoe zit daar? Ja, ook aangevraagd via de WhatsApp 0646556789. We gaan er even uit voor het nieuws en we zijn zo weer terug. Tot die tijd. Ja, gaan we even een reisje maken jongens. Naar New York, New York Start spreading the news Oh wacht ik moet het nog een keer doen zie Ik, ik moet het nog een keer starten, ja Zo Nou komt hij wel uit op het nieuws <laughs> Dit is Corso Radio, mijn naam is Erik van Vliet Goedenavond Start spreading the news You're leaving today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 Ronde. Is het werk alleen nog even lekker wat te drinken? Wat zijn jullie een geweldig publiek vanavond! Applaus voor jezelf! Yeah. Mensen halen van links naar rechts en met ze. Is het werkelijk? Neem nog even lekker wat te drinken. Wat zijn jullie een geweldig publiek vanavond! Applaus voor jezelf! zullen! Yeah. Met z'n van links, en rechts en met ze.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 ja, zo'n zo liedje is besmettelijk. Dus hè. Ja, speciaal voor de toppers. Er zat een appje gestuurd naar 0646556789 En mensen, de camera's staan weer aan. Ja, dus je kunt meekijken via de website van uh, vossofmradio.nl slash live. En daar kun je dus uh, de beelden gewoon uh, gaan bekijken. Want uh, ja, er komen nu dus uh, live beelden vanaf oud -Dommelen. Ja, en daar is uh, Johan Flemings en ook Henry is daar uh, aanwezig. Ja, dus dat gaat helemaal goed komen, denk ik. Goed, uh, even kijken. Ik had nog een appje bij. Binnengekregen voor buurtschap Leenderweg van Tony de Bruin. Draai maar de deurzaak eens met drinkschobbelair. Nou, oké okay dan, daar komt-ie bij Corso Radio. Veel sneller met VOS FM. Dit is Corso Radio. via de champions bij Corso Radio. Ja, de heren zijn gearriveerd. Ze dadelijk over een minuutje of 14, 13. Dan schakelen we over. Want ja, Henry en Johan Flemings en Jan. Heb ik gezien. Die zijn in Oud-Dommelen. Want ja, we hebben hier zo'n leuk app-apparaat. En dan kun je alles zien. Ja, Jan is er ook bij, wordt er gezegd. Dat is leuk. Ja, ik zie in de camera ook de beelden binnenkomen. Van de hal waar geprikt wordt. En waar alles geregeld wordt in verband met de Corso morgen. Nog 18 uur en twee. 42 minuten en 56, 55, nou ja, dat telt maar af, seconden. En dan begint het hè, om 12 uur morgen. En het is mooi weer, hè? dat heeft Ben Henkes al verteld in zijn weerberichten straks in de uitzending. Goed, uh, een appje gehad, moet ik even kijken hier naar rechts. Oh ja, Ties van Ansem, of hij uh, vieze Jack wilde draaien met de Wienersnitzel. Nou, dat uh, win ik wel. Luister, wie komt die aan? De Wienersnitzel. Ja, 1, 2, met koeribos woest daarbij, twee, drie Ik wil alleen de is niet zo, eindzaai draai. Mid-Curie woest daarbij, na zo, na voor, Ja zo, zo, zo, zo, zo, Ja zo, zo, ze zo, zo, zo, zo, zo, zo, ze zo, Hou me nou niet tegen. Heb al in gekregen. Klik ik snel mijn vingers te verrijken. Af alle drie. zich in je hand laat het sap er maar uitlopen curryworst dat is wat jij wil ogen dicht en mondje open hou me nou niet tegen heb al zin gekregen zo'n lekker ding heb ik nog nog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 Het is een veel te mooie dag Dus schrijf die boete maar En steken waar ik het niet zeggen maar. René Gap, zing het voor ze Ik heb die boon Maar ook een tond gepakt Ik heb de mooiste op dit vleesje op de mond gepakt maar Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat Ik heb alle mooie dingen die ik kon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 Als ik morgen ga heb ik geen spijt van dat Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt Ik heb die bon gepakt, de restjes ongepakt Voor ik ging heb ik een jongen op mijn don geklacht Als ik morgen ga heb ik geen spijt van dat Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt Hé hey, René, kom mee! Stage voor de vers kopje thee. Nou, speciaal voor Klaas. Donny en René Vroger. En ik heb een bond gepakt. Hij hebt er ook via 0646556789. Hij kijkt thuis. Kijk, hij is niet uh, aanwezig. Maar hij kijkt thuis mee via de beelden. Nou, dat is leuk. Dat is heel leuk om uh, te horen. Goed, uh, Puk Neckers. Die heeft weer een appje gestuurd. Ja, dat uh, mens blijft wel bezig. Uh, of hij uh, La wilde draaien met I Want You. Speciaal voor Pugnackers. Uh, niet helemaal, want anders redden we het niet. La Fuenta en I Want You. Dit was hem weer, Erik. Ik ben er vannacht weer om 12 uur. Ja, ik moet wel even oppassen. Het is geen volle maan, hè, mensen, dan, hè? Nee, hè? Nee, nee, nee. nee. Dat hou ik wel vol, hè? Dat uh, moet wel vullen zijn, hè? Even kijken. Ja, jongens, nou, gaan we live, hè, weer. Ja, we zijn allemaal live. Maar in elk geval vanaf 8 uur natuurlijk. Uh, dan zijn ze aanwezig. Henry Jan en Johan Flemings, Oud-Dommelen... En kompas komt er ook te gaan En vannacht, Stadsbergen. Ja, Stadsbergen. Ja, daar gaan ze naartoe om 1 uur. En ik zit daarvoor van, van 12 op 1 hè? Ja, net uh, op de reep richting zondag. Hey, Ga je goed, hè, tot straks. En geniet van al die mooie bloemen en van uh, de bijdragers van de heren daar. Hè? Hoi, hoi.